11 uur. Het nos journaal Door Alt Megens. In zijn laatste jaarlijkse toespraak tot het Russische parlement... heeft president Medvedev voorstellen gedaan tot politieke hervorming. Na de protesten tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van begin december... zei Medvedev dat de controle bij het tellen van de stemmen moet worden verbeterd. Medvedev vindt ook dat er een onafhankelijke publieke tv-zender moet komen. De gouverneurs, die nog door het Kremlin worden benoemd, zouden voortaan rechtstreeks moeten worden gekozen. Medvedev heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor de presidentsverkiezingen van maart. Waarschijnlijk wisselt hij van plek met premier Poetin, die wil in maart voor de derde keer tot president worden gekozen. In Emmen is een meisje van 13 aangehouden... omdat ze haar lerares met een mes had bedreigd. Het meisje had op haar school ruzie gekregen met een andere scholier, vertelt de politie. De lerares die haalde het tweetal uit elkaar... Waardoor, uh, waarna het eigenlijk 13 jarige meisje uh, door het lint ging. En uh, daarbij haalde zij, uh, zij een mes tevoorschijn... waarmee ze de lerares bedreigde. Het meisje dat heeft het mes uit een lokaal gehaald op, uh, op school. Een soort lokaal waar ze uh, um, um, kookgerei en kooklessen geven. Andere leerlingen konden het meisje overtuigen om niets met het mes te doen. Daarna vluchten ze. De politie hield haar kort daarna aan. Huisartsen houden vanochtend werkonderbrekingen uit protest tegen de kabinetsplannen... voor bezuinigingen op hun praktijk. Volgens het organiserende comité van huisartsen... houden duizend van de zesduizend praktijken tot één uur de deur dicht. Alleen noodgevallen worden behandeld. Vanochtend wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen van minister Schippers. Zij wil de huisartsen korten omdat die hun budget hebben overschreden. De huisartsen wijzen erop dat ze veel werk van ziekenhuizen hebben moeten overnemen. Daarnaast zijn ze tegen meer marktwerking in de huisartsenzorg. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij verschillende bomaanslagen zeker 57 doden gevallen. zouden op 13 plekken in de stad bommen zijn ontploft. Daarbij zijn ongeveer 180 mensen gewond geraakt. In Irak zijn de spanningen tussen de Soenieten en de Shiiten in de regering hoog opgelopen...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 Bij het Utrechtse Harmelen botsten op 8 januari 1962... twee passagierstreinen op elkaar in dichte mist. Het was het zwaarste spoorwegongeluk in de Nederlandse geschiedenis. Er vielen 93 doden en 52 gewonden. Het weer bewolkt, vooral in het oosten en noordoosten lichte regen. Later op de meeste plaatsen droog. In het westen kan de zon even doorbreken. 9 graden wordt het in het noorden, 11 graden in het zuidwesten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... bij Marsen 2 kilometer. De rechter reishok is dicht na een aanrijding. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 3 kilometer. De linker reishok is dicht, daar zijn auto stilgevallen. En verderop bij het ringvaartacuproduct 4 kilometer... vanwege werkzaamheden, daar is de linker reishok dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam... bij de Afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. Richting Breda staat op de A16 voortknopend Ridderker, Ridderkerk ook 2 kilometer.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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Deze week werd een Brits lagerhuislid door de eigen conservatieve partij... ontslagen vanwege een verkleedpartij in nazistijl. Duidelijke zaak. Er werden zelfs nazieleuzen geroepen op het feestje. Minder bekend is, was dit bedoeld als humor. Hoe wansmakelijk ook. Het bracht men op Bentveld in ieder geval tot de vraag... waar ligt de grens tussen humor en belediging? Als je kanker hebt, dan is je eerste zorg overleven... Maar ook niet onbelangrijk, wat gebeurt er met je seksleven? Nou, dat gaat er vaak niet op vooruit. Over dit relatief onbekende gevolg van kanker... sprak ik met verpleegkundige specialist Corinne Eeltink... en kankerpatiënt Dave Earnshaw. De PvdA wil een verbod op drankspelletjes... zoals drinking roulette en het biertrechterspel. De regering wil dat ook, maar kan dat niet opleggen. Dus nu spreekt de PvdA de winkelketen die de spelletjes verkoopt erop aan. In het Joop-debat. En zien hoe dat gaat... Surf naar gids.fm. Meneer Rutte wil kijken naar de mogelijkheid om de daders van seksueel misbruik in de kerk toch nog voor de rechter te brengen. Maar die delicten zijn inmiddels verjaard. En de wet kan niet met terugwerkende kracht veranderd worden. En om die reden pleit Fleur de Beaufort van het Wetenschappelijk Bureau van de VVD ervoor om die verjaring op alle delicten af te schaffen. Aan de telefoon strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma. Meneer Ausma, goedemorgen. Is dat een goed idee? Uh, nee, ik vind het een uh, slecht idee. Waarom? Ja, uh, advocaten kijken vaak ook even naar de andere kant van de zaak. En uh, als je het hebt over uh, rechtszekerheid, dat is een van de argumenten. Maar een nog belangrijk uh, argument vind ik dat je daardoor een verdachte het recht op een eerlijk proces ontneemt. Hoezo en dan? Dat heeft, er, dat heeft er met name mee te maken dat uh, als jij na twintig jaar uh, nog eens uh, met een strafbaar feit wordt geconfronteerd... Uh, zijn er nog getuigen? Wat weet je er zelf nog van? Uh, wat, wat, wat kun jij nog doen om je onschuld aan te tonen? Dat wordt zo bemoeilijk in uh, dit soort gevallen, dat je op een gegeven moment ergens een streep onder moet zetten. En vandaag ook dat uh, die verjaringstermijn uh, in mijn politiek moet worden gehandhaafd. Nou zegt uw advocaten, kijken meestal naar de andere kant van de zaak, maar ja. een van de advocaten van de slachtoffers, die heeft dit aangedragen. Die zegt, er moet gewoon een verjaring komen, juist voor dit soort seksueel misbruik in de katholieke kerk. Ja, ja, goed, maar dan, dan heb je het over een uh, advocaat van de slachtoffers. Uh, de, de meeste strafrechtadvocaten staan al de verdachten bij. En vanuit uh, die optiek uh, bestrijd ik deze stelling ook. Maar meneer Asma, nu is er met DNA-onderzoek zoveel nieuw materiaal aan het licht gekomen. Ja. Het is ja. veel makkelijker geworden om iemand schuld te bewijzen, lijkt mij. Zaken ja. die jaren op doodspoor zaten, die kunnen ja. nu worden opgelost. Ja. Dat zou toch wel een beetje pleiten voor die afschaffing? Nou, het is een beetje zo, uh, als inderdaad jouw DNA wordt aangetroffen op de plaats van het delict, wordt uh, aan de verdachte gevraagd om uitleg te geven hoe dat DNA daar terecht komt. Nou, probeer maar eens uh, 15 jaar later nog te herinneren of jij op die plek bent geweest, wat je er hebt gedaan. En misschien heb je een heel goed verhaal. Nou, als je, je schuldig je bent, weet je hebt. dat wel, denk ik. Nou ja, nee, we gaan er even vooruit dat je onschuldig bent. Dat is nog steeds het uitgangspunt van ons Strafrechtstelsel. Zeker. En jij wordt met je DNA geconfronteerd. en je moet 15 jaar na er nog eens opheldering verschaffen. Ja, dan geeft ze de kost die je inderdaad gewoon niet meer weet. Maar bij deze zaak van seksueel misbruik in de kerk. is het maatschappelijk onverteerbaar dat het ongestraft blijft, vinden velen. De slachtoffers ja. hebben namelijk levenslang. Ja, nee, dat, uh, dat, dat is een feit. En uh, het, het zou misschien ook een ander verhaal zijn. als uh, de potentiële daders ook ronduit toegeven dat ze het uh, hebben gedaan. Alleen in heel veel gevallen is het zo dat uh, verdachten ontkennen of verdachten echt onschuldig zijn. En daarom is uh, die verjaring zo uh, van belang. Nou, zeggen en Sommige politiciële daders geven inderdaad toe dat ze iets hebben misdaan. Dus ja. Dan ben je al een stuk verder, zeg, zegt u. Dan, dan, dan ben je al een stuk verder. Ja. Wat, wat kun je dan doen, ondanks die verjaring? Nou ja, die, die verjaring is gewoon in de wet geregeld. Dus het geldt voor, voor, voor iedereen, dus schuldig of onschuldig. En het, het is met name bedoeld voor de rechtszekerheid voor de onschuldigen. Maar mensen zijn die zich zijn er schuldig... De... Ja. ja, dan zijn er toch weer de, de goeie die het met de kwalen moeten ontgelden. Of in dit geval andersom. Heeft u daar voorbeelden van? Nou, een, een, een actueel voorbeeld is bijvoorbeeld nu de zaak van Ron P. Die uh, veroordeeld is voor uh, de, de Putterse moordzaak. En gisteren was zijn, uh, zijn eerste zitting. Dat die zegt, ja ik heb uh, elf jaar geleden het bankpasje van het slachtoffer van mijn buurjongen gekocht. Nou, wie zegt dat die buurjongen uh, er nog is, dat die nog is te traceren, dat die buurjongen zich dan nog kan herinneren. Maar misschien is het een heel plausibel verhaal. En hij moet dan maar aantonen dat dat, dat, dat zo is. En nou, in, in zijn geval is de kans zo dat het simpelweg niet meer lukt. Ja. En daardoor loop je de kans om uh, onterecht veroordeeld te worden. Maar mensen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan nazi-misdrijven, die worden toch ook mm -hmm. altijd nog voor de rechter gesleept. Moet ja, dat dan daar ook niet meer voor gelden? Uh, nou ja, de, de wet is al gewijzigd. Hè, voor uh, de lichten waar levenslang op staat. Uh, bijvoorbeeld moord en inderdaad ook oorlogsmisdrijven. Uh, is die verjaring al afgeschaft? En ook daarvan zeg ik, en ook vele uh, strafrechtadvocaten met mij: van ja, dat had al nog het gemoeten. Want daar kom je al die problemen tegen die ik net uh, schets. Dank u wel. Strafrechtenadvocaat Willem-Jan Ousma. Oh. Deze muziek kondigt meestal aan dat men op Bentveld zich ergens vreselijk in heeft verdiept. En deze week verkleed partijen die wel of juist niet mogen. Menno. Uh, ja, Hoi. Afgelopen week, je zei het net al in de inleiding, werd bekend dat een parlementair secretaris van de Conservatieve Partij in, in Engeland, Eden Burley, is ontslagen. Omdat er foto's van hem naar buiten kwamen waarop hij te zien was tijdens een vrijgezellen een uh, feest van zijn Engelse vrienden, dat ja. was in Frankrijk... waarbij een van zijn kornuiten is gekleed in SS-uniform. Er werden toos uitgebracht, uh, de nazi goed werd gebracht... de uh, nazi leuzen werden geroepen. Nou, uh, dat kwam uit. Uh, Eden Burley heeft excuses aangeboden... heeft een brief geschreven naar een Joodse krant ook in Engeland... heeft een, direct een reis naar Auschwitz gepland... om te laten zien dat hij het hart op de goede plaats heeft. Ja. Maar toen David Cameron, want hij werkte vrij dicht bij uh, de, de, de, de premier... Uh, toen David Cameron erachter kwam dat hij ook nog... dat hij degene was die die, die Burley die dat kostuum gehuurd had... toen was het echt uh, afgelopen Ze hebben Zeg een beetje Burley. een handje van een engeland hè? want Prins Harry liep ooit zo rond. Ja, dat was in 2005. Gekostumeerd feest. Prins Harry kwam daar in een, in een woestijnuniform... van het de, de, de Duitse leger uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook een hakenkruis om zijn arm. En ik vroeg me af, wat mag nou wel en wat mag nou niet? Kijk, in Engeland ken kennen we ook natuurlijk Allo Allo. Hè? De bekende uh, komische serie... waarbij natuurlijk uh, de helft van de acteurs... in natieuniform rondloopt nee. met gekke stemmetjes. Um, dan liggen we er allemaal dubbel om. Dat deden, eigenlijk deden deze mannen dat ook. Ja. Uh, wat is nou precies het verschil? Ja, let wel, ik ben er geen voorstander van, maar ik vind het wel een interessante vraag. Dus het verschil tussen satire enerzijds en humor van privépersonen, anderzijds, hoe goed of hoe slecht die humor ook is. En uh, ook of er nou verschillen zijn tussen Engeland en uh, Nederland. In dus je we bent de, gaan bellen? Hoe we mee. Ik ben gaan bellen, een paar mensen gebeld, onder andere Harm Kaal, universitair docent politieke geschiedenis aan uh, Radboud Universiteit Nijmegen. We beginnen maar even in Nederland. Eerst uh, is even naar de Satire, cabaret, film, kranten. Wat mag daar nou wel? Waarom mag daar nou meer? En waarom is dat belangrijk? Het is natuurlijk zo dat satire vanwege de vorm is er wat meer geoorloofd. Je kunt uh, kijken naar recente voorbeelden vanuit het cabaret. Bijvoorbeeld Hans Thewen die de koningin op een bepaalde manier naar voren brengt in zijn uh, show. En onder het mom van satire kan de grens enigszins worden opgerekt. Kan er een argument worden gegeven voor dat soort uh, uitlatingen? En um, satire is natuurlijk, als een maatschappij satire toelaat, dan is dat een teken dat het een democratische maatschappij betreft. Het kenmerk van een democratie is dat er ruimte bestaat om sowieso op een kritische manier naar het functioneren van de staat te kijken. En als je dat door middel van satire doet, word je zelfs geacht om daar op een sportieve manier mee om te gaan. Want op die manier laat je zien dat je een democraat bent en dat je het uh, toelaat dat anderen een andere mening verkondigen. Dus het is eigenlijk een soort lakmoesproef voor een democratie. Dat je satire hebt uh, die bepaalde grenzen opzoekt. Je moet eigenlijk om jezelf kunnen lachen. Oké, okay, dat is de satire in een maatschappij. Maar nou ga je lollig doen als privépersoon. En dan uh, op gevoelig uh, gebied, zoals Tweede Wereldoorlog. Wat is er dan toegestaan? Nou, je mag als privépersoon binnen de muren van je eigen huis... Uh, mag je natuurlijk zo, uh, zo gek doen als je wilt. Zolang je daar niet anderen mee in gevaar brengt. Maar op het moment dat je uh, je publiekelijk... ...op een bepaalde manier uit uh, en dat wordt dan beledigend, uh, bedreigend. Uh, dan wordt natuurlijk een grens bereikt en waar die grens ligt, dat wordt dan weer door de rechter bepaald. Want het is niet zo dat in Nederland, uh, zoals we met het proces Wilders hebben gezien... ...het is niet zo dat in Nederland daar heel veel strikte wetgeving over is. Dat was in het verleden wel zo, maar dat is nu toch veel minder. Maar uh, ik denk niet dat je het moet proberen om in Nederland uh, verkleed met uh, swastika's en andere... Uh, ...nazi-symbolen de straat op te gaan. Ik denk dat je dan een, een grens overschrijdt. Er, er zijn ook wel voorbeelden van. Uh, maar dat is dan toch vaak weer in een politieke context. Dat mensen zich uh, hullen in dat soort kleding met dat soort symbolen. En uh, dan uh, grijpt de rechter in. Dat wordt dan niet toegestaan. Kijk, juridisch is het inderdaad niet zo... dat er expliciet vermeld staat in het wetboek... als wie je je wel en als wie je niet mag verkleden. Ja. Uh, maar er zijn algemene bepalingen waarin staat... dat je natuurlijk niet mag kwetsen, niet mag beledigen. Uh, ook mee zal tellen, uh, dat was natuurlijk in Engeland zo... of het een bekend persoon is, hè? of het een rolmodel is. Ja, in of een, dit geval een, een, een politicus natuurlijk. Precies, politicus, of het een voorbeeldfunctie heeft. En, uh, en ook of er een, een boodschap of een mening verkondigd wordt. Dat zie je natuurlijk bij cabaretiers. Die doen natuurlijk... die, die doen dingen die... Nog nogal veroorzaken, maar die, die probeert er iets mee uit te dragen. En als je dat als privépersoon zou doen, zou je kunnen denken... ja, die denkt gewoon zo, die, die uh, hangt dat gedachtegoed aan. Nou ja, de rechter zal uiteindelijk, uh, beïnvloed door uh, jurisprudentie... geldende normen en waarden, wat ervaren wij als beledigend... die zal dan bepalen of het dragen van een specifiek kostuum... Uh, bestraft moet worden. Nou ja, Zeker is dat in Nederland dat dat geldt voor uh, nazi-uniform. En hoe zit dat dan in Engeland? Nou ja, in Engeland, uh, zegt Kaal, ligt dat wat anders? Er zijn verschillen. Ja, daar zijn zeker verschillen. Als je kijkt naar uh, Engeland, dan kun je daar naar uh, van die zaken gaan waar je feestkleren kunt uh, huren. En in Engeland hangen dan ook bij uh, veel bedrijven uniformen van de SS of van de Weermacht in de schappen. Uh, er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden van uh, prominente Engelse figuren die zich in verband hebben gebracht op wat voor manier dan ook met de geschiedenis van het nationaal socialisme. Je hebt uh, Prins Harry en je had Max Mosley van de de autosportbond die in een soort natieachtig tafereel betrokken was. En uh, dat soort voorbeelden hebben we denk ik van Nederlandse uh, prominente figuren niet. Nee, Prins Maurits of Christian uh, nee. heb ik er nog niet op kunnen betrappen. Nee, maar het is wel bijzonder dat je dus in Engeland... gewoon naar een kledingverhuurbedrijf kunt gaan en zeggen van... nou, doe mij maar Geuring en, en uh, Goebbels. Um, nou goed, in Nederland hebben we natuurlijk wel satirische voorbeelden. Hè? De, de mannen van Jiske Vett die als ja. Duitsers door de duinen liepen en zo. Nou, het, het verschil tussen wat mag binnen satire en niet mag in het gewone leven... dat is al heel oud. Zo vertelde mij Ivo uh, Nieuwenhuis. Hij is Neerlandicus en promoveert aan de U op de geschiedenis van de politieke satire in Nederland. Ook in de 18e eeuw had je al spotprenten, satirische tijdschriften... toneelstukken die satirisch van aard waren... en waarbinnen men kritiek kon leveren op machthebbers... op een manier zoals dat daarbuiten in, uh, ja, in de gewone communicatie niet kon. Je ziet ook heel vaak dat satirici, uh, ook in, de, in vroegere tijden wel... ook niet als zichzelf... Beelden, ...maar dan een bepaalde persona... ...zoals het dan wel wordt genoemd, opvoeren. En daardoor krijgt het ook een soort van... ...ja, fictief geconstrueerd karakter. En dan kan er opeens veel meer. Een mooi voorbeeld uit het verleden is denk ik wel... ...de lof der zotheid van Erasmus. En in de lof der zotheid... ...wordt een persona opgevoerd... ...en dat is de zotheid. En die gaat vervolgens de lof op haarzelf. De zotheid. Uh, en in de lof der zotheid... ...wordt ook allerlei kritiek geleverd op de kerk. Maar... Uh, wat kan Erasmus zeggen? Nee, maar ik heb die kritiek niet geleverd. Die kritiek wordt geleverd door de gezondheid. Ja. Dus moeten we niet serieus nemen. Maar ondertussen wordt die kritiek wel geleverd. Prachtig. Ja, dat is interessant. Hè? En zijn onderzoek maakt trouwens deel uit van een heel groot onderzoek. Gesponsord door het MBO. Naar de power of satire, de kracht van satire. En er is nog een groot publiekssymposium op 21 januari. Kunnen misschien onze varencabaretier nog naartoe? Dan uh, leren ze ook nog de universitaire kant van, uh, van satire. Nou, dan, ja. dan is er nog de vraag, hoe lang blijft zoiets... in dit geval de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog... Uh, zo gevoelig en taboe? Uh, soms wordt gezegd, van: ja, dat blijft zolang de overlevenden... van de Tweede Wereldoorlog nog leven. Die zijn nu natuurlijk verschrikkelijk oud inmiddels. Maar zolang ze nog leven, blijft dat een taboe. Maar uh, volgens Harm Kaal, uh, de, de, de politiek historicus... Uh, schetsen voorbeelden uit het verleden... Uh, dat, dat dat nog wel eens langer een taboe zou kunnen blijven... dan wij denken. Dat is dus de vraag, hoe lang blijven wij leven in de schaduw van Auschwitz? Als je kijkt naar de, uh, hoe het er nu aan toe gaat, dan is dat nog steeds heel prominent aanwezig. En als je kijkt naar ja, het verre verleden van Nederland, de 80-jarige oorlog, dat was tot 1940 het morele eikpunt van de Nederlandse geschiedenis. Uh, je ziet dan bij veel uh, gelegenheden dat er uh, spanningen nog steeds zijn tussen katholieken en protestanten. Vooral katholieken die toch minder ruimte hebben om zich in het openbaar te tonen als katholiek kwam het soms tot knokpartijen bij feestelijke gelegenheden. Waar de protestanten dan de geschiedenis van de geuzen bijvoorbeeld op de voorgrond plaatsten. Leidde dat tot vechtpartijen met katholieken die dat weer niet tolereerden. Dus dat was echt een soort spanning die tot de Tweede Wereldoorlog wel bleef bestaan. Dus als we het in die termen zien dan kan het nog wel een tijdje duren. Het leven zeg maar in de schaduw van Auschwitz zoals we dat nu nog steeds hebben. We ja. zijn er nog wel even mee bezig. Ik weet niet of jij je pak al hebt voor carnaval, Felix, maar ik zou... Uh... Don't mention the carnival. Ik zou oppassen. Menno. De gids.fm Waar was je? Ik iemand anders. Carmen is niet meer dezelfde vrouw. En bij Roos vind ik de liefde die ik nodig heb in deze kankertijd. liefde en geluk door elkaar. Stijn... Ja, alsjeblieft, hier blijven. Even voor en tegenspoed. Weet je nog wel, Stijn? In de film komt een vrouw bij de dokter, bedriegt Stijn een zieke vrouw die kanker heeft en hij zoekt seks buiten de deur. Kanker verandert je leven enorm, ook als het gaat om seks. Toch is dat voor patiënten en hun partners niet direct duidelijk. Het onderwerp seksualiteit en kanker verdient daarom meer aandacht. Dat vinden zowel verpleegkundig specialist Corine Iltink als Dave Earnshaw, die de problemen aan de lijve ondervond. Eerder sprak ik met hen. Mevrouw Eeltink, u bent bezig met promotieonderzoek naar veranderingen... in seksueel functioneren en vruchtbaarheid bij kankerpatiënten. Dat klopt. Tegen welke problemen lopen kankerpatiënten aan als het gaat om seksualiteit? Uh, nou, ze ervaren met name een, uh, of een seksuele dysfunctie... in de fase van verlangen en in de fase van opwinding. En dat kan leiden tot seksuele problemen en tot relatieproblemen. U werkt als nurse practitioner bij het VUMC in Amsterdam. Wat doet zo iemand? Een nurse practitioner... Um, ja. Het is eigenlijk het is een verpleegkundig specialist. Ik ben verpleegkundig specialist. Ik draai, uh, in mijn functie draai ik zelf spreekuren. En uh, zie ik zelf patiënten. Patiënten die voor een medische behandeling komen. En ik behandel uh, die patiënt volgens protocollen. En weten kankerpatiënten dat hun ziekte grote seksuele gevolgen kan hebben? Nou, dat weten ze alleen als het hun verteld is. En het wordt vrijwel nooit verteld? Uh, nee, dat, uh, Nou, het, soms wordt het wel verteld. Uh, maar dan kunnen patiënten het zich helemaal niet meer herinneren. Omdat ze, ja, de schok van de, van de slechte nieuws, ja, dat, uh, dat blijft wel in hun hoofd. En, uh, het gaat dan een beetje terloops. Ja, uh, gaat ter loops en het gaat ja, terloops en het landt niet echt bij uh, patiënten. En dat is toch vreselijk belangrijk natuurlijk. Ja, maar op dat moment speelt het ook niet. Uh, bij patiënten die het wel goed horen, die zeggen die kunnen soms zeggen van ja, seksualiteit is voor mij nu niet belangrijk. Op dat moment is overleven het allerbelangrijkste. Meneer Urshow, u heeft kanker gehad. Wat voor kanker trouwens? Non-Hodgkin. lymfeklierkanker. En u kent deze gevolgen op seksueel gebied? Heb ik onderwijf ondervonden, ja. Zeker. Wat gebeurde er bij u dan? Nou, ik ben negen jaar geleden ben ik ziek geworden... Uh, en de eerste jaar ja, uh, zwaar behandeld. Dus uh, echt geleefd door het ziekenhuis en uh, de artsen en uh, verpleging. Op dat moment ben je daar niet mee bezig. Ik moet zeggen dat de behoefte daar ook niet is. Maar je, je bent heel erg met het, het, het dealen met het, uh, met, de, met het feit dat je, dat je ziek bent. Uh, pas later, als, als je uit het, dat, dat behandeltraject komt, er is meer lucht voor andere dingen. Dan merk je gewoon dat het anders is als, uh, als daarvoorheen. Waar merk je dat aan dan? Nou, je hebt daar ook minder behoefte aan. Je hebt wel behoefte aan intimiteit met je partner... maar, maar vaak gaat het niet verder. Niet, het leidt niet vaak uh, tot seks toe. En dat, uh, uh, dat is voor jezelf ook niet verklaarbaar... Dus dat brengt ook frustraties en irritaties met zich mee. Dus je relatie gaat onder druk uh, staan. Omdat je frustratie die, die reken je af tegen de mensen die het meest dichtbij je zijn. Dat zijn vaak je, je echtgenoot. En, en dus de, van kwaad naar erger. En je snapt eigenlijk niet waar het van komt. En je krijgt een, een, een, een, uh, je zelfbeeld uh, veranderd. Je fysiek zie je anders uit. Je verliest je haar, de kleur van je huid verandert, Je vindt jezelf niet meer aantrekkelijk. En dan denkt u dat uw partner u ook niet meer aantrekkelijk vindt? Precies, dat vul je zelf in. Dat is dus niet zo. Die en kon je beveste... erover praten met uw partner? Nou, ik denk beter met mijn uh, vrouw dan, uh, dan uh, met de artsen. Het is mij trouwens nooit van tevoren verteld dat uh, dit soort dingen kan gebeuren. Uh, maar de communicatie met je, uh, binnen je relatie is sowieso heel belangrijk. En als je ziek bent, nog meer. Je moet je behoefte uitspreken. Of in ieder geval daarover hebben. De artsen hebben er nooit iets over gezegd? Nee, nee. Dat nee. weet u zeker. Ook niet bij het eerste gesprek waarin u werd meegedeeld dat u uh, kanker had. Nou, voor mij, ik ben uh, gediagnosticeerd in, uh, in, in het buitenland, in Thailand. Daar heb ik de eerste vijf weken in het ziekenhuis gelegen. Uh, daar is het zeker niet, uh, is, is, is, is er zeker niet over gesproken, maar ik ben heel snel heel erg ziek geweest. Dus er was gewoon ook geen tijd om, om daarover te hebben. Er was nood aan de man. Ze moesten beginnen gelijk met de behandeling. Dan kom ik terug in, in, in, in Amsterdam, ben ik daar nou weer opge, opgepikt als, als, als patiënt. En, en uh, ben ik verder gegaan. Maar daar is nooit over gesproken, nee. El Tink, waarom is het zo'n taboe, denkt u? Ja, kijk, uh, kanker en seksualiteit gaat slecht samen. Uh, seksualiteit heeft veel meer met plezier te maken. En, uh, en, en kanker, dat is iets levensbedreigends. Die, die, die dingen gaan niet samen, eigenlijk. En um, wat niet meehelpt is gewoon dat we, ge dat we te weinig kennis hebben over de veranderingen. Maar ook kennis he we hebben ook geen kennis over wat we er dan aan zouden kunnen doen. Dus dat, dat helpt allemaal niet mee. Nee. Zijn de meeste mensen zich uh, bewust van het feit dat het tijdelijke problemen kunnen zijn? En dat het wel een keer overgaat? Of nee. zijn het juist geen tijdelijke problemen? Nou, het zijn, uh, het zijn veel wel uh, tijdelijke problemen. Maar... Uh, omdat ze niet weten wat de oorzaak is... maken ze eigenlijk het probleem zelf groter. Ja. Want dan komt dat er nog <kwijnt> eens bij. Uh, en ja, een behandeling, een hele goede behandeling of benadering is eigenlijk... om uit te leggen dat dat vaak bij uh, patiënten met kanker voorkomt. Dat het tijdelijk is. En dan worden mensen rustig. Want dan, uh, dan is het niet een apart probleem, maar dan is het een gevolg. En dan kunnen ze daar beter mee omgaan. Ik hoorde u ja zeggen. Waarom ja. zei u ja? Nou, het uh, gaat niet vanzelf over. Ik heb heel hard aan moeten uh, werken om weer terug te komen in de maatschappij. Fysiek en ook weer beter te voelen over mezelf. En, en, en uh, op het, uh, het seksueel vlak om daar ook een goed gevoel bij te hebben. Dat, dat is niet vanzelf gekomen. Uh, daar moet je hard aan werken. De relatie moet je sowieso eenmaal hard aan werken. En als één persoon ziek is, misschien nog zelfs nog meer. U zegt, dan moet je aan werken. Heeft u hulp gehad? Van buitenaf? Uh, ik ben uh, nog steeds in therapie. Ik loop bij een uh, psychiater. Uh, dat is trouwens niet via het ziekenhuis gelopen. Nee. Dat is via mijn werk uh, is, dat, uh, is dat aangelopen. Maar speciaal voor dit soort problemen? Nou, niet uh, seksueel problemen, maar wel uh, psychosociale problemen. En ik vat dan uh, uh, seksueel problemen daaronder... Dus heel veel problemen met, met sociaal interactie. Uh, situaties op je werk. Uh, in de rationeel sfeer. Heel veel issues die eigenlijk allemaal op één hoop zitten. En daar is weinig aandacht voor in de zorg op dit moment. Er is ook weinig verstand daarvan. Mensen weten, kunnen het niet goed signaleren. En die weten niet wat voor soort zorg ze moeten toepassen. Ik heb dat help niet gehad. Ik heb uiteindelijk... Heb ik toevallig uh, heeft mijn manager uh, mij gevraagd... als ik uh, dat soort help uh, zou willen hebben. Heb ik het geprobeerd. En het is... Uh, dus het werkt voor mij wel heel goed. Well, Eeltring, wat moet er gebeuren om dit thema uit de taboesfeer te halen? Nou, we moeten meer onderzoek doen. We moeten meer inzicht hebben in wat kan er nou veranderen. En uh, is het, uh, ja, herstelt het uit zichzelf of uh, zijn er echt interventies nodig? Dus daar is veel onderzoek nodig. Er is uh, scholing nodig. Ook, uh, scholing kijk, van artsen. Scholing van artsen, scholing van verpleegkundigen, want seksualiteit en seksueel functioneren. Als je, als je begrijpt hoe het werkt, dan snap je ook dat behandelingen en ziektes gevolgen kunnen hebben voor seksualiteit. Maar worden jonge artsen daar tegenwoordig niet op gewezen dan? Dat, ja, en ook de ouderen die worden daarop gewezen. Um, maar goed, het zijn wel met name, de jongere, oude, de jongere artsen die het wel goed die het wel bespreekbaar maken met patiënten. Maar verpleegkundigen, in de verpleegkundige opleidingen zit het heel vaak nog niet. En uh, we moeten ook leren om over seksualiteit te praten. We moeten elkaars taal kunnen spreken. Voor veel mensen is dat verschrikkelijk moeilijk. Ja, dat is heel erg moeilijk. Kijk, wij in het ziekenhuis spreken toch een taal die patiënten niet begrijpen. En, uh, en we moeten dus een middenweg vinden. En verder denk ik dat het ook heel erg belangrijk is... dat verpleegkundigen ook in het natraject zitten... en niet alleen maar de chemotherapie aanhangen... Of uh, zorg bieden bij operaties. Maar uh, als de patiënt gaat herstellen. Want dan wordt het pas heel duidelijk. het, het seksuele probleem. Uh, dat een verpleegkundige. dat zijn nazorg biedt. Bij wie kan een patiënt terecht? Dan ja, moet je je melden. Ja, en het VU-MC loopt er een. Uh, bijzonder goede verpleegkundige rond. Ja, dat bent u. Ja. maar voor de rest. Nou, kijk. ik zou ervoor zijn dat uh, verpleegkundigen dit. of dat patiënten dit toch met hun behandelaar uh, bespreken. zodat de behandelaar. Uh, ja, in de gaten krijgt, eigenlijk hoe groot dat probleem is. Uh, en verder, ja, als de behandelaar niet wil luisteren... patiënten hebben vaak het idee dat de, de behandelaar niet wil luisteren... dan kan hij altijd terecht bij zijn huisarts. Die weten genoeg van? Huisarts weten daar heel veel van. Meer dan specialisten? Ja. Dank wel, Corine Iltink en Dave Earnshaw. En voor mensen die meer informatie willen over dit probleem, schreef Corine Iltink het boekje 80 Vragen over kanker en seksualiteit. Daarvoor, en ook voor andere vragen, kunt u terecht op de website samenlevenmetkanker.nl. De gids.fm Tot 12 uur hoort u nog een Amerikaanse soapserie waarin vijf moslimgezinnen worden, worden gevolgd. En die soapserie stuit op veel verzet. En het biertrechterspel voor tieners moet dat zomaar mogen na het nieuws met de Rot Megens. Radio 1. NOS De politie in Dordrecht heeft een man van 49 en een vrouw van 43 aangehouden... na een wapenvondst. De broer en zus zijn opgepakt nadat dinsdagochtend... in het huis van de vrouw granaten, munitie en automatische geweren zijn gevonden. De politie doorzocht het huis in Dordrecht na een tip. President Medvedev heeft in het Russische parlement... voorstellen gedaan tot politieke hervormingen. Naar aanleiding van de protesten tegen verkiezingsfraude begin deze maand... zei Medvedev dat de controle bij het tellen van de stemmen beter moet... En ook wil hij dat er een onafhankelijke publieke tv-zender komt. In maart zijn er presidentsverkiezingen. Met Vedef is niet herkiesbaar. Waarschijnlijk wisselt hij van plek met premier Poetin. En 50 jaar na de treinramp bij Harmelen komt er een monument voor de slachtoffers. Het wordt 8 januari onthuld door Pieter van Vollenhoven... voorheen voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Bij het Utrechtse Harmelen botsten 8 januari 1962 twee passagierstreinen op elkaar. In dichte mist gebeurde dat. Het was het zwaarste spoorwegongeluk in de Nederlandse geschiedenis. Er vielen 93 doden en 52 reizigers raakten gewond. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMDB Verkeersinformatie file op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmaat en het drinkvaart Aqueduct 2 kilometer. Dat zijn werkzaamheden. De linker is dicht. Ik vergeet bijna de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Daar staat tussen Nieuwe geiden en de Maarse 4 kilometer. Dat was een aanrijding. De rijstroken zijn weer vrij. Ook een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de knopende de plein en Ridderkerk 4 kilometer. Daar is de linker dicht. De fm Met Felix Burgers Cursief. De rubriek van de Boeren Blekkenhoos, die er altijd heel ontspannen bij zit. Nou, nee, niet zo, want ik nee? heb kerststress. Ja, echt. Heb jij kerststress? <laughs> ja, <Wat laughs> heb jij is jij dat ook? Nou, dat is, nee. dat is paniek en chaos, omdat je nog zoveel moet doen. En 25 en 26 december naderen. En de tijd is gewoon te kort om nog alles voor elkaar te krijgen. Nou, die stress, dat is dus kerststress. Ja, dus zo relaxed zit krijg ik hier eigenlijk helemaal niet. Maar nee. toch. Um, gelukkig is er een manier om al die drukte ook weer heel erg gemakkelijk achter je te laten. Schrijft, schrijft de Sun vandaag, de Britse krant. Nou, ja, dus het klinkt heel raar, maar je moet gaan zitten, je tv aandoen en gewoon een film kijken. Ja. En wat voor film dan? Nou, dat, uh, ja, kerstfilms natuurlijk, want uh, een actiefilm, dat helpt ja. niet echt. Maar ik dacht, ja, dat is toch onzin, want als je gaat zitten, dan ben je meteen weer twee uur kwijt. En dat zijn weer kostbare twee uur, waarin je dus allerlei hapjes nog kan maken voor de mensen die natuurlijk komen eten en alles. Maar nee, je moet gewoon, uh, je moet gewoon de kerstfilms uh, kijken. Ze zijn namelijk goed voor je humeur en ze maken de stof serotonine dan weer aan in je hersenen. En die zorgt ervoor, die stof dat je je veilig voelt, blij en tevreden. En je dus ook alles even om je heen vergeet. Dan heb je dus de gouden tip in handen, maar dan is het natuurlijk wel de vraag... welke kerstfilm moet ik kijken? Ja, ja nou deze bijvoorbeeld. Ja, sommigen hebben die al 25.000 keer gezien. Ja, zo niet meer. Ja, de Sound of Music, het is natuurlijk eigenlijk een beetje de kerstfilm bij uitstek. En volgens een Britse psycholoog herinnert zo'n familiefilm ons eraan... hoe belangrijk onze eigen familie dan weer is. En dat je soms gewoon tot tien moet tellen aan het kerstdiner met je naaste... en niet op alle slakken zout moet leggen. Dus Sowieso veel zout natuurlijk. Nee, dat is helemaal niet goed. Uh, denk je van, ja, die Sound of Music heb ik dan dus al 26.000 keer gezien inmiddels... dan kan je deze nog bekijken. It's is supercalifragilistisch, Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say ja. it loud enough, you'll always ja, say En dan harder hard meezingen, zoiets. Ik, ik, kan het niet. ik kan het niet nazingen. Kun jij het nazingen? Ja, neem <laughs> het eerste zinnetje. Nee, collega Eva kan het wel. Maar uh, die uh, loopt hier ergens rond. Maar die wilde het niet live of uh, zender nog even nazingen. Ik kan het ook niet. Maar Mary Poppins natuurlijk. Want juist dat zingen, dat moet je dan dus doen, is hartstikke goed voor je. Want door te zingen krijg je meer zuurstof in je bloed is weer goed voor je spieren. Yeah. En dat is dan eigenlijk weer een beetje alsof je aan het sporten bent. En daardoor vermindert de stress, word je gewoon weer blijer. En als je ook nog samen zingt met je familieleden... dan is het ook nog eens goed voor de saamhorigheid. Als je ik wil nou, deze ook niet zien. Welke moet ik dan wel bekijken? Nou ja, dan, dan moet je deze hebben. Home Alone. Kevin! Ah! Home Alone. Are you here all alone? Is it be here Home Alone. I don't think so. Ja, ik heb, hem al, ik heb hem zo vaak gezien. Ik blijf erom lachen. Ook al is hij inmiddels nu twintig jaar oud, zo'n beetje. Uh, maar Culkin Kilken speelt Kevin. En dat is het jongetje van 8 dat uh, wordt thuisgelaten door zijn ouders. Hij wordt vergeten, moet vervolgens alleen thuis blijven. Uh, en beschermt zijn huis tegen inbrekers, door allerlei trucjes uit te halen en knikkers te strooien. En noem maar op. Nou, door heel hard te lachen, hierom, word je ook weer heel erg blij. Maar dan moet je wel goed lachen. Dus heel diep vanuit je buik moet je dan lachen. Het vermindert stress en uh, nou ja, het, het vergeet weer even. Dat dat je eigenlijk nog uh, al die kalkoen in de oven moet stoppen. Ik wil nog één film. Ja, ik maak het lijstje nog even af, want er zijn er nog veel meer. Maar uh, It's a Wonderful Life, de klassieker uit 1946 met James Stewart. Uh, speelt zich af op uh, kerstavond als George, James Stewart, dus zelfmoord wil plegen... en een engel hem gaat redden. En sommigen noemen het dan ook de beste film ooit. That's an right. Oh. That's right. I'd avoid clearance. Yeah. Eind goed, al goed. Ja. En wat doe je dan na zo'n film? Nou, dan denk je van. Dan ga ik de telefoon snel weer pakken. Want uh, ik moet alles nog regelen. Ik moet ja. nog uitnodigen. Maar dat moet je dan juist weer niet doen. Want als je te lang op het schermpje van je iPhone staart. word je depressief. Ook dat zeggen Britse psychologen. Ze hebben een hoop onderzoek uitgevoerd deze dagen. Uh, als je namelijk op het schermpje kijkt. dan heb je geen oog meer uh, voor de omgeving om je heen. En het maakt je heel erg passief. Je krijgt oh. stress, je slaapt slecht. en je wordt ook nog eens somber. En het is ook nog eens heel erg slecht voor je seksleven. Britse vrouwen klagen namelijk steen en been. dat hun partners zoveel bezig zijn met hun telefoontjes... dat ze geen oog meer hebben voor hun eigen geliefde. Kortom, druk die telefoon gewoon uit. Leg hem onder de kerstboom, schuif aan bij het kerstdiner... en uh, geniet de komende dagen. Nou ken ik iemand, die heeft uh, op zijn iPhone een applicatie... dus een programmatje, waarmee je echt op je televisiescherm... een open haatvuur ja, die kunt ken creëren. Ik ook. Ja. Ja. Ja. En dat geeft zoveel rust. De Deborah bedankt. Vara. De de wereldontvanger. Willem Frank de Nood gaat vandaag naar de Verenigde Staten. Ja, er is de afgelopen weken heel veel ophef ontstaan over de reality-TV-serie All American Muslim. En dat kun je vertalen als echte Amerikaanse moslims. De city of Dearborn, Michigan. Dearborn is een whole andere wereld. Being in Dearborn. Has allowed us to practice our faith without losing our sense of American patriotism. Ja, dat was een fragment uit de reality serie All American Muslim. Je hoorde ja. een van de hoofdpersonen, uh, Sohaila uh, Ayman. En zij vertelt over Dearborn, uh, waar dit zich allemaal afspeelt. Dat is een, een stad in de staat Michigan. Uh, en in Michigan, in Dearborn. Uh, ja, daar wonen de, de meeste moslims van alle steden uh, in Amerika. En de camera's van dit programma volgen de levens van vijf verschillende moslimgezinnen. Er zit een, een politieagent in, een ambitieus een zakenvrouw, een dochter die netjes een hoofddoek draagt... en een andere dochter die juist piercings en tatoeages heeft. Nou had je in het begin over ophef over dit programma. Wat, wat is er precies aan de hand dan? Ja, All American Muslim wordt op de korrel genomen... door de Florida Family Association. Een conservatieve christelijke organisatie... die de Amerikaanse waarden verdedigt. En die maakt je grote zorgen over de vele moslims... die het fundamentalisme en de sharia bevorderen. En dit realityprogramma... Is propaganda. Dat zegt David Katen van deze Florida Family Association. The show portrays these five Muslim families that are um, not representative of the entire Muslim faith. Ja, deze David Katen die zegt: All American Muslim portretteert vijf gezinnen die niet representatief zijn voor het hele islamitische geloof in Amerika. En hij wijst erop dat de definitie van moslim is iemand die de Islam volgt. Uh, Muslim is defined in all the dictionaries as those who follow Islam. And I begged anybody to find an imam in any mosque in this country that believed that sharia should not apply uh, to the people in America. Er is geen imam te vinden die niet vindt dat de sharia, de islamitische wet, yeah. niet zou moeten gelden voor elke Amerikaan, zegt David Caton van de Florida Family Association. Oftewel. Elke imam vindt volgens hem dat de sharia geldt voor iedere Amerikaan. Ja, en dat appelleert natuurlijk aan, aan de angst voor de fundamentalistische islam. Deze keten beweert dus eigenlijk dat de moslims in dat televisieprogramma. een te rooskleurig beeld schetsen van de gemiddelde Amerikaanse moslim. Ja, precies. Omdat er geen extremisten in zitten. Daarom zou het geen goed beeld geven van islamitisch Amerika. En Melanie, dat is een gast in de bekende CNN-talkshow van, van Anderson Cooper. die denkt niet dat het mogelijk is om tegelijk een echte moslim en een echte Amerikaan te zijn. Maar can je een goede moslim Muslim en een goede Amerikaan? Nee, no, ik geloof niet dat je dat kunt. Als ze leven by wat ze door Mohammed do by te doen, was hij een moordenaar, hij was een uh, pedophile. Ja, Melanie die zegt dat moslims de profeet Mohammed volgen een moordenaar en een pedofiel volgens haar. En dat gaat niet samen met de Amerikaanse waarden. Al dus Melanie. En zij zijn een actie begonnen om All-American Muslim uh, te boycotten. Uh, samen ook met uh, die, uh, die uh, Florida Family Association. Ze roepen adverteerders op om geen reclametijd meer te kopen... rond die reality-serie. En zijn er adverteerders die daar gewoon aan geven dan? Er zijn uh, adverteerders die afhaken. Uh, in het grote nieuws is nu de, de Do-It-Zelf-megaketen Loos. Die heeft zich uh, teruggetrokken als adverteerder. En Loos wordt... Uh, wordt daarin gesteund door conservatieve bloggers... en websites als de uh, Watch. Maar Loos krijgt ook een storm van kritiek over zich heen... vanwege die stap om niet meer te adverteren... rond All American Muslim. En op hun Facebookpagina is een heel verhit debat gaande... tussen voor- en tegenstanders van die stap. En heeft hij Do It Self Keten dan ook een reden opgegeven... waarom ze niet willen adverteren voor en naar American Muslim? All American Muslim? Ja, daar zijn ze heel open over. Uh, volgens Loos is de serie een bliksemafleider geworden... voor mensen met, uh, met allerlei extreme politieke opvattingen. En het is een, een controversieel programma dat zegt de woordvoerder van Loos We just knew that it was a controversial program and we wanted to reach consumers and a controversial program is not a great place to do that. You still advertise on the learning channel. The network With the show that airbrushes year old girls like the side of a van in Jersey. And ja, volgens, volgens Loos, zei die woordvoerder, is het. Het is een, een controversieel programma. En dat is niet de geschikte plek om zoveel mogelijk consumenten. en dus zoveel mogelijk klanten te bereiken. Maar ik hoorde nog iemand. Hè? Daarna hoorde je John Stewart, die ken je wel. van de satirische nee. Daily Show. Die, vleegt, die veegt de vloer aan met Loos. Want Loos gaat wel door, bijvoorbeeld, met adverteren. op datzelfde kanaal. Dat is de uh, Learning Channel. En op dat kanaal. Uh, ja, dat zendt bijvoorbeeld ook programma's uit waarin meisjes van vier uh, zwaar opgemaakt worden uh, en naar schoonheidswedstrijden worden gestuurd. Dat ja. zou je ook controversieel kunnen noemen. Eigenlijk is dat slechte reclameverloos, toch? Ja, dat is heel slechte reclame. Uh, en 200.000 Amerikanen die hebben nu een petitie getekend die Loos weer oproept om weer te gaan, te gaan adverteren uh, bij All American Muslim. Maar dat bedrijf dat geeft geen sjoegen. En het programma zelf, wordt dat een beetje bekeken? Nee, of tenminste slecht. Uh, ondanks al die media-aandacht eromheen zou je denken: van nou, dat zou wat kijkers moeten trekken. Maar die kijkcijfers die blijven juist dalen. Kijk er kijken nu ongeveer 900.000 mensen naar. En dat komt misschien wel omdat het een nogal saai programma is. Het zijn gewoon levens van vijf Amerikaanse gezinnen... met alle dagelijkse beslommeringen. En af en toe komt wel het geloof om de hoek. Zoals bij uh, Samira. Die vertelt dat ze sinds 11 september geen hoofddoek meer draagt. After 9-11 happened, I wasn't wearing the hijab Because there are still people who view Muslims and view Islam as something that's scary. I am considering putting on the hijab again because I have a lot of struggles with infertility. All these things I feel as a little sign from God saying... when are you going to wake up and, and listen to me? Ja, Samira dus. Zij deed haar hoofddoek af. Omdat er veel mensen zijn die dat, uh, die dat eng vinden. Maar nu wil ze graag zwanger worden. En dat lukt niet. En nu heeft Samira het idee dat het uh, een, ja, een teken van God is. Haar onvruchtbaarheid. Een teken van God om wakker te worden. Om weer naar hem te gaan luisteren. Om mm. haar hoofddoek weer te gaan dragen. Nou, en wat zit er nou verder in? In, in uh, all America Muslim bijvoorbeeld een, een stelletje dat voorbereidingen treft voor een bruiloft. Je hebt kerstverse ouders met, uh, met babyproblemen. Een ander gezin met, uh, met lastige pubers. Yeah. Nou, Eén tv-recent die noemt het programma Een charmant huiselijk drama. Ja, het laat eigenlijk Amerikaanse moslims zien die slaapverwekkend normaal zijn. En ver, verre van gewelddadig. Willem Frank De Nood, hartelijk dank. Miss Montreal heeft een nieuwe single uit, een nieuwe kerstsingle. I know I will be fine this year. Kennelijk heeft ze een geliefde gevonden, want vorig jaar zong ze nog Being Alone at Christmas. En dat is wat zwingerder. Dat, uh, ja, dat heeft wat meer. vrolijk van. Het is dus geen, uh, geen vrolijk thema. Being alone at Christmas. Maar uh, zij doet het wel heel leuk. Miss Montreal. Het is al twee jaar geleden. degids.fm En het is van vandaag. Wat er op de website staat van joop.nl Wat staat er zojuist op? Nou, echt binnen... Twee minuten komt het te staan. We hebben, uh, de discussie gaat nog steeds voort over het woord van uh, Jackie, uh, nigga bitch. Of je dat nou wel of niet mag zeggen. Dus in de pers staat uh, nu weer een verhaal vandaag van uh, ja, dat die, eigenlijk, die Rihanna toch uh, niet zo moet zeuren. Dat ze er maar een beetje begrip voor moet hebben. Voor de mensen die stappen. het allemaal niet gevolgd hebben, leggen we eens even uit. Het, uh, het blad Jackie heeft een uh, stuk geschreven waarin Rihanna fungerede en noemde haar de nigga bitch omdat ze dat alles hadden opgevangen uit repliedjes. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat die woorden bij, los van elkaar nog wel eens gebruikt worden. Hebben dacht van dat combineren we dan even. Dan gebruiken we ook wat straattaal. En dat is uh, nogal ongelukkig, omdat dat een grote belediging is. Ja. En uh, nou, de pers heeft nog het weer verhaal van: ja, waarom is dat eigenlijk een belediging? Want ze gebruikt die woorden zelf ook. Nou, wij hebben een stuk online van, uh, dat komt nu online van Sanne Breimer. Zij is uh, uh, eindredacteur van uh, Phoenix. De, de Urban Radio, zeg maar. De, en die legt nou eens uit van waarom dat je dat niet moet zeggen. En ze plekt een mooie vergelijking met Amy Winehouse. Euh, dus een Joodse zangeres. Daar ga je ook geen opmerkingen over de Tweede Wereldoorlog mee maken. Al kan Amy Winehouse dat zelf wel doen. Yes. Dus je als Jood kan je opmerkingen maken over Joden. die je als niet-Jood nooit zou moeten maken. Tijd voor het Jooddebat. We gaan discussiëren. Francisco, waarover? Ja, over iets heel anders, over drankspelletjes, drinking games... zoals drinking roulette, roulette en, wie kent het niet, het biertrechterspel... waarmee je de alcohol rechtstreeks achter in je keel kunt gieten. Ja. De Spellen die zijn gewoon te koop in de winkel... en dat is de PvdA Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester al jaren een doorn in het oog. Ze pleit dan ook voor een verbod op zulke spellen. Nou, dat is dus de vraag. Werken zulke spellen dan coma's uit in de hand... of vinden drankzuchtige tieners altijd wel een manier om zich vol te laten lopen? Ik ga erover praten, allereerst met Lea Bouwmeester. Mevrouw Bouwmeester van de PvdA is in een studio in Den Haag. Goedemorgen mevrouw Bouwmeester. Goedemorgen. Is het niet mogelijk om zulke spellen te verbieden? Nou wij willen het niet uh, verbieden omdat het gewoon technisch niet kan. Um, maar wij doen vooral een moreel appel op de mensen die uh, dit verkopen. En die dus stimuleren dat jongeren veel gaan drinken. Um, haal het uit de handel. Maar je kan het dus niet verbieden? We kunnen het technisch niet verbieden, nee. En bovendien uh, uh, weet ik ook niet of dat in dit geval heel erg helpt. Het zal wel helpen als jongeren niet blootgesteld worden... aan een compleet schap met uh, zuip zoveel als je kan. En dit zijn de spelletjes die je erbij helpen. Nou, het is een spelletje waarin geen drank aan de pas komt, toch? Nou, het is een spelletje, uh, als we het bijvoorbeeld hebben over de biertijd, waar op de voorkant een groot plaatje is van een persoon die uh, bier uh, in zich gegoten krijgt. En de rest staat heel hard uh, te lachen en te klappen dat hij uh, goed bezig is. En op de bovenkant zit een draaier. dan moet je op draaien van hoe stoer je bent, hoeveel bier je kunt drinken. Uh, nou ja, als je veel drinkt dan ben maar je Maar de drank moet je goed. toch zelf kopen, of niet? Het bier? Zeker, zeker. En uh, het probleem is ook, uh, het eerste probleem ligt natuurlijk dat kinderen gewoon die alcohol hebben. He, dat ligt bij ouders en kinderen zelf. Maar als je nou ziet dat het een probleem is, dan is het toch walgelijk dat er verkopers zijn die denken... hé, hey, er zit handel in die zuipjeugd. Ik ga dat uh, laten fabriceren in China en ik ga het verkopen... want ik kan rijk worden aan dit uh, gevaarlijke gedrag van kinderen. Dat vinden wij heel fout. In de studio in Tilburg zit John Burgraaf. Hij is van de winkelketen Expo. Meneer Burgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. U verkoopt die spellen. Dat klopt, wij ja. verkopen die spellen, ja. En dat is en dan... walgelijk, hoorde ik net iemand zeggen. Ja, we verkopen die spellen al heel lang. Meer dan 15 jaar verkoopt Expo Excel die ludieke drangspellen... waarvan de biertrechter inderdaad ook een onderdeel uitmaakt. Maar wat een beetje minder geaccentueerd wordt... is dat wij spellen verkopen, cadeaus met een knipoog omdat humor ook een belangrijk onderdeel is van ons leven. Ja, wij vinden zuipen niet zo grappig bij kinderen, eerlijk gezegd. Nee, maar u associeert dat met kinderen. Wat wij gewoon doen is... Dat komt wel is... dat plaatje op die verpakking. Dat zijn gewoon kinderen die zich volgieten en iedereen staat te juichen. Dat is het beeld wat u uitstraalt. En wat u dat, dus is met die, dat is de humor met een kneboog die wij verkopen in onze winkels. Dat is niet alleen voor drankspellen. dat geldt voor al onze producten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er gezelschapsspellen zijn... die aanzetten door gezelligheid en niet tot drangmisbruik. En de ideeën die komen niet bij ons vandaan. De ideeën van drankenspellen zijn ze ouders, maar wat? Maar u eh, verkoopt tenslotte... het toch? Dat is een keuze. De, ver... de producent van de spellen zegt, ik stop ermee. Het is inderdaad moreel verwerpelijk. En u zegt, nou, we gaan gewoon door, want wij vinden Zuipjeup grappig. We willen er geld aan verdienen. Dus pech voor de rest van de wereld als ik geld kan verdienen aan deze jongeren. Ga ik door. Dat is wat u doet. Nou, ik weet niet of wij dat doen. Uh, u trekt die conclusie. En uh, wat ik graag een keer naar voren wil brengen, want dat zie ik nergens in de discussies aan de orde komen. De meeste drankspellen die wij verkopen, en het lijkt wel alsof ons grap alleen maar bestaat uit drankspellen. Dat is dat niet zo, op... hè, meneer Burgaaf? Nee. nee, absoluut niet. Er zitten cocktailzekers in. En we hebben zelfs een, ook met een kniphoog een expo alcoholtesten erin. Zodat mensen zich als ze een drankspel kopen of dit kopen ook bewust zijn van hoeveel alcohol ze gebruiken. Maar nu maar, een extra argument wat u graag te berden wil brengen. Ja, de meeste drangspellen zijn zo opgezet: dat juist de kunst is om niet of gepast te drinken. Het gaat namelijk om het competitieelement. Het gaat om het winnen. Ja, hoe, en als hoe je, je dan zoveel mogelijk alcohol binnen kan krijgen via een buurttijd in zo min mogelijk tijd. Dat is, dat ja. is het spel. Dat vind ik niet heel normaal. Dat is volgens u het spel, mevrouw. Bouwmees, dat is volgens, maar volgens u met een Nee, volgens mij niet. Want op een bepaald moment als je veel te veel drinkt, dan ga je af in je vriendenkring. En yep. ja, dat willen die jongeren niet. Ja, en... Was het maar zo makkelijk. Het probleem is juist dat jongeren elkaar versterken hierin. Dat het een nieuwe hobby is. Wie is het eerst in coma gezopen? Dat is de realiteit. U weet niet eens wat het gevolg van uw product is. Nou ja, dat weet ik wel. Want ik heb zelf kinderen in de leeftijd van 18, 21 en 22. Waar ik ook over dit soort producten over discussieer. Maar ik denk dat het een stukje symboolpolitiek is. Waar Expo gewoon vanuit hun optiek en vanuit de... Onze kant gewoon niet zeggen we halen het product er niet uit de winkel. Laat zo de consument massaal zeggen we hoeven het product niet meer. De jongeren keer zich daarvan af. Dan zal het product ongetwijfeld uit de winkel verdwijnen. En, Burgaard, en, de importeur heeft het teruggetrokken toch uit Nederland? De importeur, eh, voor zover ons bekend, heeft hij teruggetrokken. Waarom dan? Dus dat zult u bij de importeur moeten vragen wat de achterliggende gedachte is. Hoeveel heeft wij, u dan nog in huis? Uh, we, hebben, we hebben denk ik nog wel enkele honderden in huis. En uh, onze franchise-nemers blijven de producten ook verkopen. Totdat ze op uh, zijn? Of gaat u uh, ze uit het buitenland halen? Daar hebben we nog geen besluiten over genomen. We laten deze discussie verder gaan. Maar wat wij uit onze... Zeg maar klanteninformatieservice, Expo XL, klantenservice naar voren krijgen. Is dat wij eigenlijk maar heel weinig negatieve reacties krijgen. De meeste reacties die komen ook van jongeren. Ja, die vinden het fantastisch, lekker veel zuipen. Dat is nou net het probleem waarvan de overheid, de gezondheid, ouders, kinderen. iedereen heeft zijn handen ineengeslagen. Zelfs de producenten van alcohol die een belang hebben bij alcoholgebruik, die zeggen niet bij kinderen... dit is verwerpelijk, dit is walgelijk. Iedereen zegt het, behalve u. En uw enige argument is, ik wil geld verdienen aan kinderen. Daarom blijft u het verkopen. En dat vinden wij echt heel erg. Nou, met die argumentatie ben ik het niet eens dat dat ons eens argument is. U wilt geld gezegd... verdienen aan die kinderen? Waarom verkoopt u het anders? Anders nou, haalt u het wel wij... uit de schappen. En, u, als U zegt kinderen, wij houden ons gewoon aan de wettelijke maatregelen... En dat is de wetgeving aan de leiding is geweest. En de politiek heeft bepaald dat iedereen van 16 en ouder die producten kan verkopen. En wij verkopen spelletjes. Wij Meneer Burga, wat kost zo'n zo uh, spelletje? Zo'n spelletje ligt uh, qua verkoopprijs rond de 7, 8 euro. En wat verdient u eraan? Wij verdienen er ongeveer uh, 2 à 3 euro aan. Dus, en er liggen er nog enkele honderden? Dus ja. het verlies is niet zo groot als u ermee stopt? Het verlies is niet groot als we ermee stoppen, maar aan de andere kant is het ook dat we onze franchise-nemers de producten willen laten verkopen. Wij denken niet dat we een symboolpillen politiek willen doen... door het product uit de winkel te halen. Nee, maar Mevrouw Bouwmeester, wel... ja. deze officiële spellen zijn natuurlijk niet de enige manier... waarop jongeren aan de drang gaan. Er is ook nog kaartje blazen of dobbelen. Ja. Ik las ongelooflijk veel mogelijkheden op internet... die jongeren gebruiken ja. om eens lekker te zuipen. Dus ja, dan moet je dat ook gaan verbieden. Nee, nee, nee. waar het ons om gaat... Kijk, ik zet niet in op een verbied. Ik doe een moreel appel op deze manier. Uh, daar waar iedereen de handen in één heeft geslagen om jeugd van de alcohol af te houden... is dit gewoon heel schadelijk. Waarom? In expo's uh, zijn er hele muren waar allerlei drankspellen staan. En het signaal wat daarvan uitgaat is drink lekker veel, het is grappig, het is stoer, het is leuk. En dat is nou precies wat we niet willen. En daar waar we kinderen gaan straffen ouders hard aanpakken, de producenten van alcohol, maar ook de supermarkten. Iedereen, zitten we nu bovenop, die, heeft, uh, die moet hun verantwoordelijkheid nemen. Dan is het zo schadelijk dat de expo gewoon denkt... eigenlijk kort gezegd scheid aan de rest van de wereld. Ik wil geld verdienen aan deze kinderen. Dus mijn moreel appel op deze manier is... verkoop het nou niet want het signaal dat u afgeeft aan die kinderen... dat draagt niet bij aan de norm... Onder de 16 geen druppel. En je klemzuipen, in coma zuipen, dat al helemaal niet. Meneer Burghaven is nog niet overtuigd. Dat heeft hij net verteld. Hij wacht de discussie af. Dus misschien moet die discussie nog vaker gevoerd worden. Uh, ik vraag even aan Francisco van Jolen, hoe er wordt gereageerd op deze kwestie op jouw nou, Ja, het legt een beetje aan. We hebben een deel van onze re reacties. Er zijn mensen die keren zich tegen betutteling. Hè, het kabinetsbeleid. Dus die zeggen van ja, jongens, daar moeten we allemaal niks mee te maken hebben. Anderen zeggen ja, uh, je loopt hersenschade op als tiener hè, als je te veel drinkt. Ja. En het is dus het eigenlijk toebrengen van lichamelijk letsel. Dit soort dingen. En de ander wijst er ook nog even op dat je ook geen vuurwapens verkoopt in de feestwinkel. Dus waarom zou je dit soort uh, dingen wel verkopen? Leerbouwmeester van de PvdA en John Burga van Expo. Mag ik u danken voor deze discussie? Graag gedaan. Graag gedaan. Wat is er nog op tv? Nou, het zal u niet verbazen rond deze tijd. Een politiek jaaroverzicht van de NOS. Om tien voor half negen op Nederland 2. In Je zal het maar zijn bezoekt Floortje Dessing. Colombiaanse moeders die te maken kregen... met het geweld van de guerilla-groepering VARC daar. Sophie Hilbrand praat met gevluchte moeders die in Nederland terecht zijn gekomen. En waarom al die moeders? Nou, omdat de 3FM-actie Serious Request... dit jaar in het teken staat van oorlogsmoeders. Je zal het maar zijn om tien, over half tien op Nederland 3. En voor wie altijd alles willen weten hoe dat zit... Holland Doc gaat vanavond over verslaving aan de liefde. Christian bijvoorbeeld denkt bij het kleinste gebaar van een vrouw... dat zij de ware is. Eigenlijk heb jij dat ook, hè, Francisco? Ja, altijd. Uh. Maar daar is geen documentaire over gemaakt. Nee, nog. daar is nog geen documentaire over gemaakt. Er is een 36-delige boekwerk voor in voorbereiding. En dat komt uh, zeer binnenkort uit met Sinterklaas volgend jaar. Jurgen van den Berg komt binnen met een heel lunchpakket. Ja. Een, een tas. Wat, wat zit er allemaal in? Het is echt ongelooflijk, man, hier in het dorp. We worden voortdurend opgehouden, Felix. Daarom ben ik echt zo laat. Ik heb mijn jas nog aan de auto -benen. Je bent op de fiets of met de auto, Nee, met de auto. Ja, ja, dat dan moet je niet doen. Gewoon echt maar op de fiets. Um, wat wil je weten? Garel Kuil komt langs over gisteravond. Dat wil ik weten, ja. Nieuwsuur, de Drie Master aan tafel. Toch een aardig succesje weer van Nieuwsuur. En de stelling straks in Stand.nl, en dat gaat natuurlijk over het gesprek van de dag... de rode kaart van AZ-keeper Esteban moet worden ingetrokken. Wat vind jij? Ik vind dat dat moet worden ingetrokken, ja. Ik ben heel benieuwd wat er beslist wordt. Surf naar degids.nl. Misschien horen we dat in lunch op deze zender. Bekervoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen. Wat een prachtige aanval van FC Twente. Twente-PSV. Kan schieten, kan niet. En die moet zich dan strekken om die bal uit de hoek te kicken. Dekker voetbal bij de NOS. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Op een roze wolk de wereld om je heen vergeten en in je hoofd maar met één iemand bezig zijn. Liefde kan geweldig zijn. Maar wat als liefde verandert in een obsessie of zelfs een verslaving? Vanavond in Holland Dog, Love Addict. Om tien voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Hoi, ik ben Barbara de Loer. Op 29 en 30 december organiseert de KNSB het KPN NK Sprint in tiel herenveen